Hij zou te weinig voor hen hebben gedaan. En vandaag werd bekend dat verslagen van besprekingen met politie en justitie zijn vernietigd. Dat had niet mogen gebeuren, erkende Wolfse voorafgaand aan het debat. Zijn eigen partij, de PvdA, noemde de gang van zaken tenen krommend. Coalitiegenoten GroenLinks en D66 eisten maatregelen om herhaling te voorkomen, maar vonden een motie van wantrouwen te ver gaan. Daarmee was de angel uit het debat. De Nederlandse militairen in Kunduz zeggen dat de achtweekse training van de Afghaanse politie drie maanden eerder kan beginnen. Dus niet pas in januari, maar al volgende maand op 1 oktober. Volgens commandant Ron Smits is er veel vooruitgang geboekt in de voorbereidingen en kunnen de trainingen al van start. De militairen moeten de politietrainers beschermen. De NAVO heeft een proef gedaan met trainingen van acht weken en de uitkomst is goed genoeg om tot versnelde invoering over te kunnen gaan.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 Morgen is het bewolkt met hier en daar een spat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Zaterdag meer zon en op veel plaatsen zomerswarm. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, twee meldingen. De A7 is afgesloten tussen, uh, in Westerbroek richting Duitse grens... tussen Noordbroek en Scheemda door een ongeluk. Doorgaand verkeer moet U90 volgen. En de A12 Utrecht richting Den Haag, daar staat een file tussen Zoetermeer en Nooddorp. En die is drie kilometer lang. Dat was de verkeersinformatie.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 Het CPB heeft nu berekend dat er op die manier helemaal niets bezuinigd wordt. Dat ik dat nou de hele tijd al gedacht heb. Alleen het klopt niet, zegt de staatssecretaris, want het CPB kent mijn visie niet. Kan zijn mevrouw, maar ze kunnen daar wel rekenen.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 y muy guajira alegre canto. Me voy al transbordador, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, a descargar la carreta. Para llegar a la meta, de pipe no salvo. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.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 Een van de grote van de Cubaanse muziek was dat Guillermo Portabales met El Carretero. Over een uurtje houdt president Obama een belangrijke reden over de Amerikaanse economie en hoe hij die weer op gang gaat helpen. Straks correspondent Wessel de Jong over het belang van de toespraak en econoom Bart van Ark over de staat van de Amerikaanse economie. Morgen gaat er een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks... en het CDA naar de Raad van State... dat flexibeler werken mogelijk moet maken. En dat mag in de krant, want het is voor het eerst... dat die twee partijen samen een wet maken. En dat mag dus ook bij ons in de uitzending. Zometeen een verslag van Joost Vullings. No worries mate. hoe vaak zou hij dat gehoord hebben? Jeroen van Berghijk zocht maandenlang naar goud... in de Australische wildernis. En hij schreef er een boek over en hij is zometeen te gast. En om vijf voor twaalf... Een bijzondere ontdekking in Rusland. Het dagboek van een meisje dat in de oorlog het beleg van Leningrad doorstond. En we hebben live muziek vanavond van Dan Baker uit Boston. Maar eerst spreek ik met uh, seismoloog Bernard Dost van het KNMI. Goedenavond, meneer Dost. Goedenavond. Want we hadden een aardbeving hè, van 4,6 op de schaal van Richter. Hoe bijzonder is dat? Ja, vanavond uh, hadden we die, uh, dat is uh, uh, nou uh, zeg maar in het zuiden van Nederland en uh, het westen van Duitsland. Dat gebied daar uh, hebben we gemiddeld eens in de 10, 20 jaar een, een magnitude tussen, de, een, een aardbeving met een sterkte tussen 4 en 5 op de schaal van Richter. Ja. Dus het is, uh, het is wel bijzonder, maar in het gebied in het zuiden van Nederland is het wat minder bijzonder. Het is wel zo, deze beving was net over de grens. Bij Genep, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Nijmegen. En in dat gebied uh, is dit wel vrij zeldzaam. Want tot nu toe, de laatste 100 jaar, hebben we daar nog niet een, een aardbeving geregistreerd. En zag u het aankomen? Nee, helemaal niet. Uh, nee hoor, de, dit soort aardbevingen zie je niet aankomen. Uh, dat zou je aan kunnen zien komen als je echt een grotere beving hebt met voorschokken en naschokken. Hmm. Uh, hier helemaal niet. Er is uh, sowieso geen activiteit uh, al voor een lange tijd. Dus nee, dit is wel een bijzondere aardbeving uh, op een bijzondere plaats. Ja, want waar komt zoiets door? We zitten hier toch niet op enge breuklijnen of zo? Nou, in het zuiden van, uh, van Nederland dan heb, uh, hebben we het uh, gebied van de, wat we noemen de Roerdalslenk. Nou, dat is een uh, gebied waar. Uh, ...waar twee grote breuken zitten, de Peelrandbreuk en de Veldbiesbreuk. Mm. En uh, nou, daar komen af en toe grotere bevingen. Uh, zoals u nog wa waarschijnlijk wel weet, in 1992 hadden we een 5,8 uh, aardbeving in de Roermond. Ik voel hem nog. Uh, ja, en uh, 50 jaar daarvoor, in 1932, uh, daar hebben we uh, in 60 jaar daarvoor, in 1932 bij Uden. Dus uh, ook uh, toen hebben we een mag magnitude mag 5 gehad... Wel in Nederland in dat geval. Maar dat is allemaal een, uh, langs dit soort uh, wat grotere breuken in het, uh, in het zuiden van het land. En ja, dit, deze aardbeving is waarschijnlijk uh, ook langs zo'n breuksysteem... maar een breuksysteem uh, in het westen van Duitsland... waar wat minder vaak activiteit optreedt. Dank u wel, meneer Dost. Graag gedaan. En nu eerst het andere nieuws van vandaag. Donderdag, 8 september. Bezuinigen op de zorg, maar tegelijkertijd beloven dat niemand minder zorg krijgt. Dat lijkt lastig met elkaar te rijmen en dat is het ook, zegt de rekenmeester van het kabinet, het CPB. Die keek, dat keek naar de bezuinigingsplannen voor het persoonsgebonden budget. De conclusie. Het ministerie denkt dat dat een bezuiniging oplevert van 900 miljoen. En wij komen uit op 600 miljoen. En het probleem zit hem vooral in de belofte van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... om mensen met een persoonsgebonden budget met minder geld dezelfde zorg te leveren. Eerder verwoorden ze dat zo. Linksom of rechtsom, als ik deze hulpverlener maar kan blijven houden. Linksom of rechtsom, als het maar tussen zes en acht is. Want anders kom ik te laat op mijn werk. Maar volgens het CPB kan ze dat niet waarmaken en dus was het prijsschieten voor de oppositie. Er kan maar één ding gebeuren, dat is dat deze plannen van tafel moeten. Dus het is echt iets wat de prullenbak in moet. Dit is brodelwerk en dat moet je niet willen. De oppositie wil in debat met de staatssecretaris. Die heeft, laten weten, nog steeds in de plannen te geloven. Het Centraal Planbureau heeft niet dezelfde visie van waar wij uit naar die oplossingen aan het werken zijn. Aan geloof ontbreekt het Saap-topman Victor Muller ook zeker niet. Hij is inmiddels bij plan C aanbeland om de autofabriek van de ondergang te redden. Want vandaag wees de Zweedse rechter een verzoek af om schuldeisers weg te houden. Heel vervelend voor de werknemers, vindt Muller. Als de uitspraak positief was geweest, dan hadden we ze binnen 48 uur... onder de staatsgarantie hun lonen kunnen laten uitbetalen. En nu zal dat op zijn minst nog een week duren totdat er uitspraak is in hoger beroep. Müller wil tijd winnen, want hij heeft Chinese investeerders klaarstaan. Die moeten in China allerlei procedures door... voor ze het geld kunnen storten. Die verlopen voorspoedig, maar het vergt tijd. En die tijd tikt inmiddels weg. Maar opgeven wil Müller niet. Sceptici die denken dat Saap al failliet is... daar heeft de topman maar één boodschap voor. Dat dachten ze in 2009 al, toen Saap in liquidatie werd gebracht. Dat dachten ze in 2010, toen we het kochten. Ze dachten het in april, ze dachten het in mei. En guess what, we zijn er nog steeds. Iemand die de grootste problemen achter zich lijkt te hebben gelaten... is de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolsen. Die moest zich verdedigen vanavond... want er zouden op mysterieuze wijze belangrijke stukken vernietigd zijn... over het homostel dat weggepest werd uit Leidse Rijn. Daar was een raadsvergadering over... en verschillende raadsleden trokken fel van leer. Verantwoordelijkheid, burgervaderschap... zijn karakteristieken die we veel te weinig hebben gezien van de burgemeester. Telkens hebben de burgemeester suggesties gedaan tips gegeven over de communicatie van de burgemeester. Hoe kijkt de burgemeester daar zelf tegenaan, aanblijven of vertrekken? Verslaggever Jeroen de Jager is bij die raadsvergadering. Jeroen, is het spannend, dat debat? Nou, echt spannend niet. Van tevoren was al wel duidelijk dat uh, de coalitiegenoten de burgemeester zullen blijven steunen. Al heeft D66 zojuist de schorsing verlengd. We zitten vlak voor de tweede termijn en D66 was in de eerste termijn een van de coalitiegenoten toch ook al wel kritisch op de burgemeester. Mm -hmm. Dus dat kan misschien nog even spannend worden. Alleen de oppositie was heel erg fel in die eerste termijn. Die hadden het over bijvoorbeeld leefbaar bij Utrecht. We zijn klaar met uw burgemeester SP die zei uh, Wolfsen is een beetje het lachertje van Nederland geworden, dat soort kwalificaties... die willen wel van hem af. Ja. Het is inmiddels de vijfde keer dat er een debat is... over het functioneren van burgemeester Wolfsen. Dat zegt natuurlijk wel iets. Ja, nou heeft Wolfsen zelf net uh, antwoord gegeven... in die eerste termijn. Heeft hij een beetje overtuigend gesproken? Nou, ik vond het uh, nogal vlak. Hij ging uh, aan het begin even een beetje door het stof. Hij zei, we hadden scherper moeten zijn als driehoek... Uh, als, als hoofdofficier, uh, korpsbeheerder en korpschef. Uh, uh, we hebben het niet goed gedaan, zei hij ook nog. Excuses ook aan het homostel. Uh, en vervolgens ging hij, vooral op, uh, ging hij vooral in op hoe goed ze het ook hebben gedaan. En dat stelde d 60 een beetje teleur. Daar werd uh, door d 60 ook uh, kritisch naar gevraagd. En vandaar ook dat, uh, ja, dat ze nu extra bedenktijd nodig hebben voordat. Uh, Voordat die tweede termijn begint. Ja, want als hij het overleeft, en daar lijkt het dus wel op vanavond, hoe, ja. hoe beschadigd is hij dan? Ja, ik had het daar net even over met uh, de mevrouw van, uh, van de Partij van de Arbeid, de partij van uh, Aleid En Die zegt ook: als dit nog een keer gebeurt, ja, dan hebben we wel een probleem met hem. Dus hij is zeker beschadigd ook uh, extra door uh, deze hele gang van zaken. Oké, okay, Jeroen, dankjewel. Ja. Nog even terug naar de aardbeving. Het was dus niet zo'n zware, maar veel mensen zijn er wel van geschrokken. Wij zaten in de keuken aan tafel en is, uh, de hond was heel erg om het blaffen. En op een gegeven moment zei ik, zeg, nee, wat trilt het onder mijn voeten Mijn televisie die, uh, die staat op mijn kast, die ging helemaal uh, heen en weer. En ik kijk mijn man aan en mijn man kijkt mij aan. Ik zei, wat staat nou? Het lijkt me een aardbeven. En de kast die stond te trillen en ik hoorde al het vieshammelen. We lopen naar buiten en dan stonden de buren aan de overkant stonden buiten, op de hoek stonden buiten. Dat was best heftig. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En morgen is er weer nieuws. Dat staat dan in de krant en die is gelezen door Marielle Hageman. Ja, stevige aardbeving of niet. De kranten zijn in ieder geval hard bezig om hun edities aan te passen... met het laatste nieuws over de aardschokken... die in een groot deel van Nederland zijn gevoeld. Over de schade is op dit moment uh, nog erg weinig bekend. Burgers staan in hun hemd bij rechtszaken tegen de overheid. Voor raadsheer Twan Tak is dat de reden om op te stappen bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter bij geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken. Dagblad de Pers heeft de hand weten te leggen op de ontslagbrief van Tak. De raadsheer hekelt de onpersoonlijke manier waarop wordt gewerkt. De burger en de rechtvaardigheid die hij zoekt zijn ingewisseld voor algemeen belang, efficiëntie en kostendekkendheid. De raadsheer vindt dat rechtspraak het doen is van recht in het concrete geval. En daarbij moet wat hem betreft rekening worden gehouden met de mens en de feiten waarin hij is terechtgekomen. En niet met een doffe algemene norm. De fraudezaak rond de Tilburgse hoogleraar Stapel... is geen incident dat op zichzelf staat, zegt de Groningse universitair docent... Maarten Derksen in Trouw. Hij legt een relatie met de enorme druk vanuit de universiteiten om te publiceren. Vooral artikelen in Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften... vormen de basis voor een succesvolle carrière. En dat maakt wetenschappers volgens Dirkse gevoelig voor laakbare praktijken als name-dropping. De naam van een beroemde hoogleraar boven een artikel zetten. al heeft hij zelf bijna niets bijgedragen aan het onderzoek. En ghostwriting, een artikel dat is geschreven door een externe expert, bijvoorbeeld uit de farmaceutische industrie, maar waar de naam van een onafhankelijke, zogenaamd onafhankelijke wetenschapper boven staat. De Groningse onderzoeker hoopt dat de kwestiestapel leidt tot een discussie over zuivere wetenschap. Grote werkgevers met een goed verzuimbeleid en gezond personeel denken na over een mogelijkheid om het eigen risico op arbeidsongeschiktheid zelf te financieren. Ze dragen dan geen premies af aan het UWV of een verzekeraar... maar vullen eigenhandig een potje voor het geval een werknemer ziek wordt. Volgens de Telegraaf wint het idee om eigen risicodragen te worden steeds meer terrein. Daar zijn ook zorgen over, want dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben... voor bedrijven die achterblijven in de UWV. Als grote, gezonde werkgevers vertrekken... betekent dat mogelijk een premiestijging voor kleinere bedrijven. In Londen is bij een wijnverkiezing een hoge onderscheiding toegekend... aan een Bordeaux uit China... Een opmerkelijk resultaat, vindt de Volkskrant... omdat China nou niet direct bekend staat als een groot wijnland. Er wordt meer wijn geïmporteerd dan geëxporteerd. De jury noemt de gelouwde Chinese Bordeaux soepel, elegant en rijp. Een Nederlandse vinoloog denkt niet dat de Chinezen nu besluiten... om alleen nog Bordeaux van eigen bodem te drinken. Franse Bordeaux is een statussymbool voor de rijken. De Britse onderscheiding is goed voor de Chinese trots... maar de elite zal blijven kiezen voor status. Ook wanneer een Chinese Bordeaux misschien beter is dan een Europese. En ik zei het u, we hebben live muziek van Dan Baker uit Boston. Zometeen spreek ik met hem, maar nu een eerste nummer. Dan, what's your first song? Uh, the first song is called Chelsea. It's a new song. Go ahead. Oké. Okay. <laughs> One, two, three, four. And it's full of old tin cans, in the echoes of a dream. I got an old radio, and it's playing low, and the clouds come in. Rain drops, they dance. And I take out my pint And I have a drink While the ships go out Ooh. Fall homes They cry So And that's all we need To find our way Dan Baker. Thank you very much. Uh, we horen zometeen meer van hem en dan uh, praat ik ook even met hem. Hij is er de hele week te zien nog in Nederland. Tot volgende week zaterdag. Ik vertel u straks waar. It's the economy, stupid. Toen president Clinton in 1992 werd gekozen, deed hij dat met deze slogan. En bijna twintig jaar later gaat het in Amerika nog steeds over de economie. Uh, want het gaat slecht met de Amerikaanse economie. Over een klein uur presenteert president Obama zijn lang verwachte banenplan. Maar kan hij de Amerikaanse economie uit het slop trekken? Of is het daarvoor al te laat? Ik spreek er zo meteen over met correspondent Wessel de Jong en met Bart van Ark, de hoofdeconoom van de invloedrijke denktank The de Conference Board in New York. Goedenavond, Wessel, om met jou te beginnen. Hallo. Is er al bekend wat president Obama zo'n beetje gaat zeggen zometeen? Nou, er zijn wel wat cijfers uitgelekt al. Hij zou een, een banenplan, een investeringsplan van zo'n 400 miljard uh, dollar zou aankondigen. Dat hij gaat investeren in wegen, in scholen, in, in, in vliegvelden en dergelijke. Om maar mm -hmm. gewoon uh, mensen aan het werk te zetten. En dat gaat hij dan tegelijkertijd koppelen ook aan, uh, aan belastingverlagingen. Vooral voor de middenklasse. Dat die wat, uh, wat lucht krijgen, wat adem krijgen. Want die zijn er erg op achteruit gegaan uh, de afgelopen tijd. En die, die 400 miljard. Het kunnen ook 300 miljard worden. Uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat gaat hij dan ook weer tegelijkertijd. Hij wil het budgetair neutraal doen. Dus, uh, dat wil hij ook dan koppelen aan bezuinigingen elders uh, in de begroting. Maar waar die bezuinigingen dan gaan vallen, dat is niet helemaal duidelijk nog. Ja, en hoe belangrijk is deze toespraak voor hem? Ja, die is uh, ontzettend belangrijk. Er zijn zelfs commentatoren die zeggen dat dit uh, de laatste kans wordt voor Obama om zijn presidentschap te redden. Nou, dat is natuurlijk heel zwaar gezegd, ja. maar het geeft in ieder geval Del aan natuurlijk dat de werkloosheid en de economie. dat dat in 2012 het. thema wordt van de presidentsverkiezingen. Dus er staat straks over een uurtje. staat er wel degelijk heel veel op het spel. En tegelijkertijd zijn de verwachtingen ook niet zo hoog gespannen. Want wat kan die meer doen dan inderdaad met dit investeringsplan komen. waar dan vervolgens natuurlijk heel veel politieke heibel in het congres over gaat ontstaan. Dus er is hier ook te vrees voor wat je in Washington noemt. een whipped cream speech. Ofwel een slagroom speech. Ja. Smaakt wel lekker, maar het. Het, het, het vult niet echt. Veel geschreven weinig vol. Ja. ja. Wat ook het belang van deze speech aangeeft... is dat hij zowel voor het huis van afgevaardigden... als voor de senaat gaat spreken. Dat komt ook niet zo vaak voor. Nee. Um, en wat voor toon denk je dat hij zo meteen gaat aanslaan? Wat, wat, wat gaan we zien? Gaan we de, de president van boven de partijen zien... Die, die zo graag had willen zijn? Of gaan we de democratische kandidaat... van de volgende presidentsverkiezingen zien? Hij staat natuurlijk wel voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat tegelijkertijd. Dat is natuurlijk een hele formele setting. Uh, hij staat natuurlijk wel degelijk als staatshoofd. Dus echt een verkiezingsspeech kan je op deze plek. Die kan die daar niet geven. Tegelijkertijd, hij, hij zal wel wat moeten komen. Uh, wat hij zeker gaat zeggen is... Uh, beste republikeinen, uh, gaan jullie nu zometeen gewoon voor het uh, politieke gewin op de korte termijn uh, kiezen... als ik mijn plannen presenteer? Gaan jullie... Of, uh, ja, of kiezen jullie gewoon voor het belang van het land? Want er moet nu echt wat, uh, wat gaan gebeuren. Dus hij gaat ze wel wat uh, voor de voeten werpen. En hij gaat ze toch wel oproepen tot uh, enig patriotisme. Dus het, er zal toch wel enig vuur ook in moeten zitten. Want uh, daar is het moment wel naar natuurlijk. Ja, ik kom zo nog even bij je terug. Ik ga nu even naar uh, Bart van Ark. Hoofdeconom van de DenkTank, de Conference Board in New York. Goedenavond meneer van Ark. Goedenavond. Ja, er is sinds augustus in Amerika geen baan meer bijgekomen. Hè? Hoe komt dat? Ja, dit is natuurlijk een hele lange geschiedenis aan het worden. Hè. Dit, uh, we hebben eigenlijk al maandenlang gezien dat er maar heel weinig banen worden toegevoegd. Zelfs aan het begin van het jaar, toen we wat positiever over de economie waren, ging het toch nooit meer over veel meer dan 150.000 of 200.000 banen en met een werkloosheid van 7 miljoen uh, mensen... die toegevoegd zijn aan het aantal werklozen dat we al hebben... we hebben 15 miljoen werklozen, is dat natuurlijk te weinig. Nou, ja. De laatste maanden is dat nog verder achteruit gegaan... en in augustus is het inderdaad tot volledige stilstand gekomen. Ja, maar wat zegt dat over de Amerikaanse economie? Nou, wat het zegt is dat we toch vooral in een hele lange periode zitten... van uh, trage economische groei. Ja. En um, uh, het gevolg daarvan is dat... Uh, ja, er wordt nu gesproken over een recessie op dit moment... Ja, de uh, maar ja, de, de dubbele dip. Dit, ja, dit is niet even iets van een paar maanden. Dit is iets wat eigenlijk sinds de financiële crisis die in 2008 begonnen is, al bij ons is. Ja. Maar kan Obama daar wat aan doen? Bijvoorbeeld met die, die, uh, wat uh, Wessel net zei, wat hij nu gaat voorstellen. Waarschijnlijk een investeringsprogramma voor infrastructuren, projecten en, en uh, die belastingverlagingen. Nou, hij zit natuurlijk in een heel erg lastig pakket. Uh, want hij heeft eigenlijk, kijk, in zekere zin, wat je op dit moment zet, het maakt niet eens zozeer uit wat hij gaat zeggen. Het gaat vooral uit van hoe hij het gaat zeggen. Hmm. En of hij erin slaagt om toch iets een uh, goed wil te creëren bij de Republikeinen. Nou, hij is wel zo verstandig geweest om inderdaad belastingverlagingen op te nemen in dat voorstel. Zoals net al gezegd werd. Daar kunnen ze en niet tegen zijn, hè? dat is waar toch eigenlijk de Republikeinen moeilijk omheen kunnen. Ja, ja. Maar uh, gaat dat economisch ook uh, zoden aan de dijk zetten? Ja, nee, want de vraag is, is het genoeg? Hè? We hebben het inderdaad over 300 of 400 miljard. Uh, dat als je kijkt naar de eerste stimulus die er gegeven is direct na de vorige recessie... toen heeft hij uh, meer dan 800 miljard uitgegeven. Daar werd toen al van gezegd dat dat eigenlijk veel te weinig was. Dus nee, het is niet erg waarschijnlijk dat hij nou echt erg veel zoden aan de dijk gaat. Maar het is wel belangrijk, daar ben ik het wel mee eens... omdat het vooral gaat bepalen of er toch enige vorm van samenwerking kan gaan ontstaan... Want als die nu niet ontstaat, nou ja, dan zitten we eigenlijk tot aan de verkiezingen van volgend jaar, volgend jaar november, zitten we eigenlijk met een totaal inactieve president en in een inactief congres en gebeurt er niks. En daar wordt de economie niet beter van. En u verwacht dat de republikeinen hier toch niet omheen kunnen, want ze staan, eh, democraten en republikeinen, de hele zomer al met, met rode koppen tegenover elkaar, hè? Ja, en dat is ook een van de redenen waarom op dit moment we een beetje moeten uitkijken of wat we nu zien een uh, tijdelijke zaak is of niet. Want inderdaad, in augustus was het een, een grote chaos vanwege die hele discussie over de schuld en de tekortenproblematiek. Uh, maar op dit moment, je ziet toch dat de Republikeinen daar eigenlijk niet zo heel goed uitgekomen zijn uit die discussie. Er zijn toch wel uh, heel veel Amerikanen die vinden dat de congres er ook niet van bakt. Ze hebben niet alleen kritiek op de president, maar ook op het congres. Dus de Republikeinen moeten toch wel iets laten zien en niet alleen de president tegenwerken. En daarom denk dat met name die belastingverlagingen toch een psychologisch effect kunnen hebben. Het vertrouwen wat kunnen versterken in de economie. En dat zou net genoeg kunnen zijn om de boel toch een beetje aan de gang te houden voor de komende maanden. Ja, U zegt het is een, een langdurige kwestie, die economische crisis in, in Amerika. Um, als we hem vergelijken met de crisis waar we hier in Europa in zitten, welke is dan erger? Ja, dat is een enorm uh, interessante vraag. Uh, als je in Europa bent, dan wordt er veel gezegd dat de problemen aan uh, in de Verenigde Staten het ergste zijn. Als je hier bent, wordt er vooral naar Europa gekeken. Uh, persoonlijk denk ik dat uh, Amerika eigenlijk toch in een wat betere positie is om zich hier uit te werken. Zij? Zoals we al besproken hebben, dit is toch vooral een politiek probleem. De partijen staan tegenover elkaar. Maar ja, met verkiezingen en met verschuivingen... in de politieke verhoudingen... kan dat ook wel weer snel veranderen. Uh, en de Amerikaanse economie is toch een, vrij, ja, een heel geïntegreerde... en dynamische economie... en kan zich ook toch weer vrij snel herstellen. In Europa daarentegen zitten we met veel grotere problemen. Het gaat over de politieke instellingen uh, in, uh, in de Europese Unie... en in de eurozone. En dat kost gewoon veel meer tijd... om dat uh, ja, een stap verder te helpen. Dus ik denk eigenlijk dat de Amerikanen uiteindelijk toch in een wat betere positie zijn... om de zaak op orde te krijgen. Maar op dit moment is het natuurlijk absoluut... Uh, uh, geen goede zaak. Ja, Wessel, vooral een politiek probleem, zegt meneer Van Ark. Dat, dat bleek ook wel, want Obama had eigenlijk gisteren willen spreken, hè? Ja, dat is een hele interessante kwestie. Er is natuurlijk een behoorlijke ruzie aan deze speech, uh, speech voor afgegaan. Daaruit blijkt ook wel dat het uh, verkiezingstijd aan het worden is. Natuurlijk, hij wilde natuurlijk toch stiekem de Republikeinen wat, uh, wat dwarsbomen. Hij wilde die speech gisteravond houden op hetzelfde moment dat de Republikeinen een heel groot, uh, groot politiek debat hadden. Nou, hij heeft uiteindelijk na veel druk uh, van de uh, van, van Republikeinse kant, heeft hij hem dan toch een, uh, een avondje naar, uh, naar vanavond verschoven. Hij heeft zich toch wat als staatshoofd daar grootmoedig uh, opgesteld en zijn speech. ...een avond uh, verschoven. Maar ja, dat is weer vervelend voor hem natuurlijk. Want nou, uh, nou zit hij eigenlijk als het ware uh, in het voorprogramma... ...van de opening van het, van het uh, American football seizoen. <laughs> en ja, een president in een voorprogramma... ...dat is natuurlijk ook niet, uh, natuurlijk ook niet heel goed voor zijn reputatie. Nee. Oké, okay, we gaan uh, de toespraak zo meteen volgen en we zijn benieuwd. Hartelijk dank, Wessel de Jong en uh, Bart van Ark. En ik zei het al, we hebben live muziek en u hebt hem ook al gehoord... de Amerikaanse singer-songwriter Dan Baker... waar ik met name erg blij mee ben. Want mijn vrouw klaagde altijd dat in de liedjes waar ik van hou... het altijd maar regent. En nou heeft deze Dan Baker het liedje geschreven... waar je niet uitlegt waarom dat ook moet. Good evening, Dan Baker. Welcome. Nice well, to thank have you, you. So much for having us. I, I just explained uh, that you made me very happy with one song because my wife always complains that in the songs that I like, it's always raining. <laughs> and now you came along and you sang sad song, junkie. Can yeah. you can you please explain my wife why your and my kind of songs have to be harsh, ugly, and real? <laughs> well, I guess um, you know. I guess I kind of had that same problem. I'm <laughs> I was al I've always listened to blues music, and I guess there's just, you know, there's something about the blues that just kind of makes you feel good, you know? And um, Because other people's troubles are always bigger, or <laughs> <laughs> what is it? Yeah, I suppose so. So, um, yeah, there's just something about it. Um, you know, so I, that's how I came up with that song, and anyone who's listened to my music knows it's pretty... Uh, <laughs> You know, it's it could be a little dreary, but um there's just something uh The is, makes me feel good listening ja. to sad songs. I don't know what it is. <laughs> Hij zegt ja, ik had ook dat probleem, maar het is nou eenmaal zo dat je. Ik luisterde veel naar blues en blues is ook vaak treurige muziek en daar word ik altijd vrolijk van. En uh, ja, dat, dat is nou eenmaal zo en daarom gaat het in mijn liedjes ook nooit echt vrolijk aan toe, zodat andere mensen er misschien uh, wel vrolijk van worden. Um, en ik vroeg me ook af hoe een uh, jongen die uit Boston komt, dat keurige nette New England uh, ouderwetse sfeertje, hoe het komt dat die zulke ruige country liedjes schrijft? Can you also explain how a bro boy from the cultural environment of Boston, the sophisticated New England atmosphere, comes to write these harsh country songs? Uh, well, um, my early years, I, I was born in Fort Worth, Texas. Okay. So I lived there, I spent my early childhood there, and then migrated up north. So um, I guess I have the benefit of of absorbing a little bit both of the cultures, you know, and uh, Boston actually does have a pretty strong folk scene and and a singer songwriter scene. Um, we've been playing around quite a bit lately, and it's been it's been really cool um, in Cambridge and in Somerville, uh, towns that are right on the outskirts of Boston. Yeah, there's there's a lot of cool places to play, um, and on the last record I. I lived in Nashville for about a year, trying to get that thing done, and, um, you know, so I, I mean, I've been around, but uh, Boston is definitely my home, I love the city, and it's okay. got great Like really great music scene. Oké, okay, nou dat, dat was niet zo verwonderlijk. Dat die jongen uit Boston die ruige countryliedjes zingt. Want hij is geboren in Texas, in Fort Worth. Maar ook in Boston houden ze van, uh, van deze muziek. En um, laten we luisteren uh, hoe hij hoe dat uitlegt. Waarom zijn liedjes altijd terug moeten zijn. Sad Song Junkie, please take it away. Oké, okay, here it is. Well, I'm searching for a song. It's taking all night long But Tony is my aching head I go up and down the dial But nothing suits my style My radio is as good as dead I need something slow, strong, and sweet. A melody, strange and blue. Yes, I've come to grips, and I can finally admit that I'm a sad song junkie it's true all the pain in my heart I let the blues oh, Save oh, my oh. soul Why don't you brighten up your day clap your hands and stomp your feet well I'm really not the soul it seems like such a bore I need more than just some funky Yeah, it's gotta be harsh Ugly and real. With nothing to hide And nothing to prove It's gotta be darker than night It's gotta cut just like a knife Cause I'm a sad song junkie It's true. It's yeah, almost sad song, John. Dan Baker, zei Song Junkie. U kunt hem nog zien uh, morgenavond in Lage Lagenvuurse... zaterdag in Groningen, zondag in Ottersum... en volgende week vrijdag nog in Horen. Het meest bekende Haagse duo is Henk en Ingrid. Maar nieuw zijn Eddie en Ineke. Hij is van het CDA, zij is van GroenLinks... en beide maken zich zorgen om het moderne gezin... dat aan stress ten onder gaat om werk en kinderen te combineren. En daarom schreven ze samen een initiatiefwetvoorstel... om flexibel werken te stimuleren... Dus een dagje thuis, of niet altijd van 9 tot 5. Hoe dit nieuwe duo dat wil regelen, gaat u zo horen. Maar een initiatiefwet geschreven door GroenLinks en een CDA'er... is al een primeur. Ineke van Gent van GroenLinks en Eddie van Heijem van het CDA. Voor zover we hebben kunnen nagaan, is het tamelijk uniek. Ja. En hoe is de samenwerking met zo'n linksige mevrouw? Nou, verrassend plezierig, kan ik wel zeggen. Ja, ik moet zeggen, ik kan niet anders zeggen... dan dat we heel constructief samengewerkt hebben aan dit voorstel. En mevrouw Vergent, vond dit ook plezierig met zo'n meneer met zo'n stropdas? Dat kennen ze bij GroenLinks niet. Nou, dat kennen wij wel, hoor, stropdassen. Nou, noem er eens één, die je stropte gaat. Het is geen quiz natuurlijk. Nee, ik moet zeggen... Uh, het, het samenwonen hier in het gebouw justitie uh, leidt tot hele mooie dingen. Want, uh, wij... Moet u even uitleggen voor de luisteraars. Ja, dat is het gebouw justitie in de Tweede Kamer. Uh, wij zijn daar vorig jaar uh, ingetrokken. Vroeger zat alleen het CDA daar. Nu zijn ook D66 en GroenLinks in dat gebouw uh, ingetrokken. Je komt elkaar wat vaker tegen. Misschien dat dat ook helpt. Wat gaan we nu precies veranderen? Nou, wat wij gaan veranderen zijn eigenlijk uh, twee dingen. Wij uh, gaan een recht uh, creëren dat uh, werknemers... Uh, bij hun werkgever uh, kunnen vragen om uh, flexibele arbeidstijden. Uh, ook daaraan gekoppeld het recht om thuis te werken als dat mogelijk is. Ja, en dat de uh, werkgever echt uh, uh, nou, het liefst het toewijst uh, als het kan. En als hij het afwijst, uh, dat dan wel gemotiveerd moet aangeven waarom dat niet zou kunnen. Ja, de managers die ik, die ik een beetje ken, die willen altijd het liefst dat alle werknemers er iedere dag zijn, dan hebben ze het meeste controle. Dus de kans is vrij groot dat ze gewoon uh, ja nee gaan zeggen... als iemand zegt, ik wil uh, eens een keer om, om elf uur beginnen... Uh, wil misschien wat meer thuiswerken. Ja, wat dan? Nou, het leuke is namelijk, ook weer uit onderzoek blijkt... als managers bereid zijn een beetje los te laten... dat werknemers ook vanuit zichzelf veel productiever zijn. Als je op het werk bent, word je heel vaak gestoord. Zo'n elf minuten bijna per uur... dat er iedere keer iemand weer binnenkomt wat van je vraagt. Ja, en het geeft ook minder stress voor werknemers. Dus kijk, ik heb zelf zoiets, we moeten dit gewoon positief benaderen. Kijk, meestal is het zo, als je alles onder controle wilt hebben... heb je het eigenlijk niet onder controle. Dus dit is een... Een beetje een kwestie van loslaten voor werkgevers. En het blijkt gewoon uit onderzoek dat werknemers hier absoluut geen misbruik van maken. Maar ja goed, als zo'n werkgever gewoon nee zegt... want het, het wetsvoorstel van, van u beiden regelt dat je het verzoek mag indienen... en dat is geen, geen recht, geen afdwingbaar recht. Ja, als een werkgever gewoon blijft zeggen... ja, ik, ik, ik moet er niks van hebben, wat dan?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 Gaat worden, want dat is nu echt slecht, zoals het ervoor staat. Ja, en B, dat men in goed onderling overleg uh, uitkomt. En dat de werkgever, dat is natuurlijk wel zo. Het is niet een soort vrijblijvend verzoek wat je kunt neerleggen... want van de werkgever wordt wel verwacht uh, als hij of zij... Hè, want dat zijn ook uh, werkgevers het afwijst... Ja, dat het dan wel uh, onderbouwd uh, gebeurt. En dan kom je ook al met elkaar uh, in gesprek. En de werkgever, laat ik dit ook zeggen... heeft er natuurlijk alle belang bij. Minder ziekteverzuim, uh, minder stress...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 Nou, niet alleen mijn medewerker. Ik ben zelf ook nog uh, lid van het stichtingsbestuur... als het gaat om de hele fractieorganisatie. Uh, ook wij hebben hele intensieve discussies... over het mogelijk maken van thuiswerken. Meer uh, van huis uit ook uh, dingen kunnen doen. Uh, ik denk dat heel veel werkgevers dat steeds meer. Uh, mag dat dan ook van het CDA? Dat mag, jazeker. Uh, da, daar wordt volop aan gewerkt. Overigens uh, is het wel interessant hoor, omdat de, de vertrouwensvraag daarbij heel belangrijk is. Hè. Durf je uh, ook los te laten? Durf je afspraken te maken over resultaten? Over uh, wat mensen uiteindelijk uh, moeten presteren? Veel meer dan moet je op een bepaalde plek, op een, uh, een bepaald tijdstip aanwezig zijn. Dat moet je leren van twee kanten en ik denk zelfs dat het risico dat de werknemer zich thuis zeg maar, te veel inspant en privé niet meer van werk kan onderscheiden, dat dat groter is dan dat men er een slaatje uitslaat. Uiteraard zijn ze bij GroenLinks ook heel lief voor de medewerkers. Morgen gaat het initiatief naar de Raad van State. En voor de zomer hopen Ineke en Eddy dat hun wet in de Kamer behandeld wordt. En nu luisterde naar een bijdrage van Joost Vullings. Berooid door de financiële crisis was journalist Jeroen van Berghijk in een Australisch kiosk een blad over goud zoeken. En niet lang daarna ging hij zelf met een metaaldetector de wildernis in. Op zoek naar eeuwige rijkdom. Het gedroomde goud vond hij niet, maar zijn avontuur leverde hem wel een boek op. Goudkoorts, of hoe ik dacht rijk te worden in de Australische Outback. Morgen wordt het gepresenteerd. En Jeroen van Bergrijk is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Om te beginnen, goud zoeken, dat, dat lijkt me eigenlijk iets van uh, anderhalve eeuw geleden. Zijn er nu nog mensen die daar rijk mee worden? Nou, dat dacht ik ook. En ik kende het uit stripverhalen, Lucky Luc, Donald Duck. Uh, maar toen ik in Australië was en ik kwam dat blad tegen waar je het over had, bleek dus dat er een, een hele levendige subcultuur van, van goudzoekers in Australië aan het werk is. En die is nog behoorlijk gestegen sinds die goudprijs zo is uh, gestegen. Ja, en uh, je beschrijft in, in het boek ook hoe belangrijk goudzoeken is geweest voor Australië en hoe het zelfs heeft geleid tot, tot een speciaal... Soort Australische vriendschap, het mate, mateship. mate Ja. Uh, hoe hoe ziet dat in elkaar? Nou, Australië is een hele egalitaire maatschappij. Iedereen spreekt elkaar aan met meet, met maat, vriend. En dat, dat egalitaire manier van, om met elkaar om te gaan is eigenlijk ontstaan uh, op de goudvelden. Want uh, je moest uh, blind op elkaar kunnen vertrouwen. Als ja. je een uh, mijngang ingaat van 20 meter diep, dan moet je er wel van uitgaan dat jouw meet boven jou er weer, weer uithaalt. Uh, dus daar is dat begrip uh, ontstaan. Daar, daar is die aanspreekvorm uh, meet uh, ontstaan. En ja, dat kom je nog steeds overal tegen. Ja, Dus goud zoeken en Australië horen echt heel erg bij elkaar. Dat ja, je betreft. zou kunnen zeggen dat, het, uh, dat de natie Australië is ontstaan... Uh, door het goud zoeken. Uh, Australië was een strafkolonie. Uh, dat is afgeschaft omdat er goud werd gevonden. Want ja, het werd, was tenslotte geen... Uh, ...straf meer als je naar het nieuwe Eldorado werd gestuurd. Nee. nee. Jij gaat goud zoeken. Je komt uiteindelijk terecht in een uh, van God en alle mensen verlaten dorpje... ...midden in de Australische wildernis, de Outback. Orabora heette het. Orabenda. Orabenda. B beschrijf het dus. Nou, er is uh, zeven inwoners uh, en een kroeg... Uh, die kroeg die functioneerde als een aantrekkingspunt voor de wijde omgeving. In de wijde omgeving is helemaal niets. Uh, de dichtstbijzijnde stad is uh, het dorp, uh, is 100 kilometer uh, verderop. En iedereen is daar voor het goud. Uh, en het bier in de kroeg natuurlijk. En dat was ook de reden dat ik daarheen ging. Want ja, ik wilde een boek schrijven en ik dacht van ja, ik kan wel in een... Uh, helemaal uitgestorven dorp gaan zitten... maar ik wil een beetje aanspraak. En dat lukte goed, want s'avonds kom je dan die goudzoekers tegen. En ja, dan hoopte ik natuurlijk dat die me wel de tips konden geven. De gouden voor... tip. Ja, uiteraard. Ja. En hoe ging dat? Nou ja, ze doen natuurlijk heel erg mysterieus. Ze willen natuurlijk niet vertellen... als er goud gevonden wordt, dan houden ze hun kaken op elkaar. Aan de andere kant zijn Australiërs ook wel hele open en vriendelijke mensen. Dus ik kwam ook uh, goudzoekers tegen die het wel interessant vonden. Zo'n schrijver uit, het, uh, uit Europa. En die me uh, op sleeptuin namen en uh, goede plekjes uh, toonden. Ja, en het was sowieso een buitengewoon kleurrijk gezelschap... wat je daar in uh, Orobenda aantrof. He? Beschrijf er eens een paar. Nou, die... die... Die goudzoekers, ja, er is natuurlijk wel met allemaal iets mis. Uh, gescheiden mannen uh, aan de drank. Uh, er is, uh, ja, uh, eentje die me heel erg levendig voor de geest stond... Uh, was een man die noemde ze Doodle Dick, een voormalig bankier. Grootheidswaanzin. Hij beweerde dat hij van Kevin Rudd uh, afstamde. De, de premier. De, ja, de premier. Uh, ja, de meest wilde verhalen had hij altijd over... hoeveel goud er op zijn lease, op zijn terrein zou zitten... Ja, je weet het nooit, hè, of het nou waar is of niet. Het kan waar zijn, je weet het niet. Dus dat is de sfeer van, ja, iedereen vertelt een verhaal... maar je weet nooit hoe je het moet inschatten. Nee, nee. Uiteindelijk uh, zijn er dus inderdaad mensen die jou wel willen vertellen... van je moet daar zoeken je moet daar zoeken. Waarom doen ze dat? Want, want iedereen wil toch uh, in zijn eentje goud vinden, denk ik dan. Nou, als er echt groot goud wordt gevonden... dan zouden ze het mij niet vertellen. Maar waar je ook gaat in de wereld... mensen vinden het leuk om over hun werk uh, te praten. Ik denk dat dat de voornaamste reden is. En ze zagen natuurlijk dat ik niet weer na een paar dagen vertrok. Het is, dat Orabenda is ook een soort doorgangshuis... van mensen die dan een paar dagen daar stoppen... en hun geluk beproeven en dan weer, weer verder trekken. En ik bleef daar drie maanden hangen. En dan, ja, dan word je toch ook een soort meubelstuk. En dan, als je dan maar genoeg biertjes uh, uitdeelt... Dan, dan zijn mensen bereid om te praten. En zoals ik al zei, het zijn hele vriendelijke, open mensen. Ja. Je zei net uh, dat die speciale Australische uh, vorm van vriendschap... dat mateship, dat is ontstaan uit uh, het goud zoeken. Maar je, de rode lijn van je boek is eigenlijk... dat, dat het goud ook dat soort vriendschap juist ondermijnt. Hè? Hoe zit dat in elkaar? Ja, nou ja, goud, uh, het is misschien een cliché... maar het brengt het slechtste in de mens naar boven. Uh, dus ik heb daar mensen gezien, die uh, vrienden die daar kwamen... en begonnen te zoeken. En dan vond er één goud... En op een mooi plekje. En die wilde dat niet delen met, met zijn beste meet uh, Dus ja, de, de teneur was toch een beetje... Uh, als er goud wordt gevonden, dan, dan, vindt, dan verdwijnt die mateship ook. Dus dat is een beetje een, een wankel begrip... Uh, dus het wordt wel gezegd, het is de, de, de kernwaarde van, van Australië. Maar als het om goudzoekers gaat... ja, ze steken elkaar toch heel snel een, een figuurlijke mes in de, in de rug... als er, als er daadwerkelijk goud werd, wordt gevonden. Wat, wat kwam er bij jou boven? Nou, bij mij bracht het ook niet de beste gevoelens uh, boven. Uh, het is een soort gokverslaving. Het is een soort verslaving, dat, dat goudzoeken. Als je het eenmaal gevonden hebt, dan, dan wil je meer en wil je meer. En ik merkte dat ik, ja dat de hebzucht mij toch in de, in de, in de greep kreeg. Ik, uh, aan het eind van het boek... ik heb twee maanden vergeefs gezocht... en aan het eind van het boek lukt het me dan eindelijk om het goud te vinden. Maar dat is op het terrein van een werkelijk afschuwelijke man. Een misantroop, een, een racist, een vrouwenhater. En hij klaagt maar en hij klaagt maar en hij kankert maar. Ja, en... en ik, ik raak in gewetensnood van. Want ik vind goud op zijn terrein. Ik mag het allemaal van hem houden. Maar s'avonds bij het kampvuur moet ik al die vreselijke verhalen van hem aanhoren. En ja, op, op het moment dat ik me realiseer hoe diep ik eigenlijk gezonken ben. Ja, besluit ik dat het, uh, dat het mooi is geweest. Ja, want wat is uiteindelijk het belangrijkste wat je geleerd hebt van deze exercitie? Rijk ben je er niet van geworden? Nou, dat is een goede vraag. Uh, nou, dat. Uh, dat je moet oppassen als je ergens van in de band raakt uh, rijkdom. En dat er, uh, ja, dat er mooiere waarden zijn dan, dan, dan goud. Want je hebt uiteindelijk wel uh, iets van twaalf goudklompjes, geloof ik, gevonden. Die heb je geprobeerd te verkopen in Nederland? Ja, dat, uh, dat, daar kreeg ik uh, 300 euro voor, als ik me goed uh, bijstaat. Nou, dat was natuurlijk een belachelijk uh, bedrag. Want dat was echt wel wat meer waard. Ja, dat, dat uh, was een beetje teleurstellend. Ik weet <laughs> natuurlijk niet, uh, niet voor niks uh, hoe ik dacht rijk te worden in de Australische Outback. Maar die goudklompjes die uh, worden morgen verstopt in het Vondelpark. En dan kunnen de mensen die naar jouw boekpresentatie komen, die mogen er naar zoeken, hè? Ja. Maar is dat er nou ook een die je om je nek hebt hangen? Of niet? Ik heb de mooiste zelf gehouden en die hangt om mijn nek. Maar ik wou zeggen, want ik heb er al een gevonden dan. Ja. <laughs> Dankjewel. Jeroen van Berghijk, Het boek heet Goudkoorts en ligt vanaf morgen in de winkel. Het is 5 voor 12. Rusland heeft zijn eigen Anne Frank. Het dagboek van Lena Mukina is opgedoken. Een tiener die het leven beschrijft in de stad Leningrad, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 2,5 twee jaar lang door de Duitsers werd belegerd. Correspondente Kisia Hikster in Moskou. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wie was Lena Mukina, of zeg ik Mukina? Lena Mugina zeggen, we, zeggen ze hier. En uh, ze was een tienermeisje dat inderdaad in uh, Leningraad woonde. Sint-Petersburg uh, heet het nu. Een meisje eigenlijk zoals zoveel tienermeisjes van 16, Met uh, zorgen over haar cijfers op school. Over haar verliefdheid op uh, klasgenoot Vladimir. Met haar angsten en haar hoop. Maar vandaag werd ze van een gewoon tienermeisje opeens postume schrijfster. Ja. Want uh, tijdens dat beleg van Leningraad hield ze een dagboek bij... En dat is een uh, verslag van alle ontberingen die iedereen uh, moest ontstaan in die tijd. Het dagboek is onlangs ontdekt en uh, uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking vandaag... van het uh, 70e jaar na het begin van de belegering van Leningrad. Ja, want, want die belegering van Leningrad, dat was uh, heftig, hè? zouden we tegenwoordig zeggen. Ernstig, ja, het was een tijd van uh, horror. Een periode van bijna 900 dagen vanaf uh, september 1941. De stad die was helemaal omzingerd door de Duitsers. Afgesneden van de buitenwereld. Er kwam geen voedsel de stad in. En die belegering die heeft het uh, leven gekost aan naar schatting een miljoen inwoners. En dat was destijds een derde van de hele bevolking van uh, Leningrad. Daarmee is het de dodelijkste belegering uit de geschiedenis. En ja, er zijn ongelooflijk veel verhalen over inwoners die stierven van de kou... maar vooral van de honger... Uh, alles was op rantsoen en alles werd in die tijd dus ook gegeten. Uh, dieren die er gestorven waren, maar ook mensen die stierven werden opgegeten. Op foto's uit die tijd zie je de lijken op straat liggen, bevroren in de ijzige winters. Mensen hadden geen tijd om, uh, om die lijken te begraven. En dan allemaal tijdens de bombardementen van de Duitsers die maar doorgingen. Uh, ze wilden Leningraad heel graag innemen, ja. maar die stad heeft zich ondanks alle ellende nooit overgegeven. Nee. En, en nu is er dus dit hele bijzondere uh, document, kan je kan je ons een stukje voorlezen? Ja, Het, uh, het boek van uh, Lene Mochina, dat he, uh, hebben ze genoemd Vergeet mijn, uh, bewaar mijn verdrietige verhaal. Ja. En ik citeer een fragment van 18 december 1941. En de familie uh, van Lena Mochina is dan zo raadloos geworden. Ze hebben niks meer te eten. Ze hebben net de kat gedood en gekookt. Vandaag hebben we een heerlijke soep gegeten met vlees en macaroni. Het kattenvlees is genoeg voor nog twee maaltijden. Het zou goed zijn als we nog ergens een kat te pakken zouden kunnen krijgen. Ik had nooit gedacht dat kattenvlees zo lekker en zo mals zou zijn. Tja, wat, wat maakt dat uh, mensen deze vondst vergelijken met de, die van het dagboek van Anne Frank? Ja, dat is een hele logische vergelijking, denk ik. Allebei jonge vrouwen die over de oorlog schrijven. Allebei schrijven ze over hun persoonlijke situatie. Hoe ze zich ontwikkelen, hoe ze, ze leefden. Allerlei typische tienermeisjesontboezemingen zijn, zijn erin te lezen. Dus de vergelijking ja, die ja, lijkt me voor de hand liggen. Die combinatie van, van de gedachten van een tienermeisje... en de verschrikkingen van de oorlog. Ja, heeft, heeft Lena Moeghina de oorlog overleefd? Ja, in tegenstelling tot Anne Frank heeft ze de uh, oorlog overleefd. Het dagboek houdt heel abrupt op op uh, 25 mei 1942. Een jaar ongeveer nadat ze het begonnen is. En dan denk je eigenlijk... nou. Ze is dood, want ze schrijft op dat moment uh, dat ze hoopt dat ze uit de stad geëvacueerd zal worden. En daarna houdt dat dagboek dus op. Ja. Maar de uitgever uh, die is erin geslaagd om familie van haar te traceren hier in Moskou. En die hebben verteld dat Lena de oorlog overleefd heeft. En op 66-jarige leeftijd in uh, 1991 gestorven is. Zonder ook maar iemand ooit verteld te hebben over het bestaan uh, van het dagboek. Ongelooflijk verhaal. Kiesje Heikster, dank Dit was het Oog van deze donderdag, de 8e september. Morgen is er weer een oog, dan kunt u luisteren naar Pieter van der Wielen. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaret. En een letztes glas im steen. Dit is Radio 1.